In Egypte heeft de moslimbroederschap opgeroepen tot een opstand tegen het leger... na een schietpartij bij de kazerne van de presidentiële garde. Daarbij zijn meer dan 40 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn aanhangers van de afgezette president Morsi... die naar verluid in de kazerne wordt vastgehouden. Er zouden zeker 300 mensen gewond zijn geraakt. De moslimbroederschap roept de Egyptenaren op om in opstand te komen... tegen degene die hun revolutie willen stelen met tanks en panzerwagens.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 In India is vanmorgen een hotel ingestort. Er zijn zeker tien doden en vijftien gewonden. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. In het hotel in Sekundarabad, een stad in het zuiden van India, werkten 25 mensen. Het gebouw was 80 jaar oud en had volgens een politiewoordvoerder scheuren in de muren. Het gebeurt in India vaker dat gebouwen instorten... doordat aannemers bouwregels aan de laars slappen of de panden slecht onderhouden worden. Een jongen uit Oud-Beijerland, die gisteren tijdens het zwemmen in de problemen kwam, is in het ziekenhuis overleden. De 15-jarige jongen heeft waarschijnlijk buiten de boeien in de rivier het spui gezwommen, waar een sterke stroming staat. Dan nou, nog het weer, opnieuw een zonnige dag. De middagtemperatuur loopt het een, van 21 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Goedemorgen, Zandvoort. Ik zei: Goedemorgen, Zandvoort. Hallo, bent u wakker? Ja, ik ben wakker. Oh, dag van niet? Ja hoor, ik ben er ook. Oh? Goedemiddag, Zandvoort. Zet je te slapen ofzo? En omschreven. Ja, daar zijn we weer. Hè. Zandvoort ZFM luncht. Zandvoort lunch, Nou, hoe je het noemt. Benjamin naam hebt. Zandvoort luncht op maandag, eh, de woensdag, donderdag en vrijdag. En binnenkort ook op dinsdag zelfs. Ja, maar niet van ons dan ook. Houden één dag vrij in de week. Dus kunnen we wel in Zandvoort gaan wonen, hè? Nou, ja, bijna wel, ja. Dat nou, ja, is helemaal nog een leuk flesje voor ons. <laughs> voor We doen nou, we gaan weer lekker een beetje plaatjes draaien. We gaan meer doen straks om half heen. We gaan ook nog even kijken of onze razende reporter nog ergens door het dorp zweeft. Heeft u de dag gelopen weekend weer druk dan? gehad? met allerlei foto's maken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, hij ja, had er een hele hoop foto's. Uh... Ja, het weekend Volgens mij heeft u alleen blote vrouwen gefotografeerd. <laughs> Ja, wow. nou, jouw zoon die zit, dat nog maar prachtig, hè? Die hebt het mooiste uitzicht van allemaal. Dus. Nou, echt wel. Die, roze, die kijkt zo op het strand. We betaal je in Spanje 100 euro's in de week voor. Nou, op een dagje van per dag. Ja. Maar goed, uh, we zijn er weer. Het is weer gezellig. We gaan weer uh, lekker aan de gang van de week. En uh, het blijft in ieder geval tot woensdag mooi weer, hè? Dat, uh, althans het blijft wel droog, maar deze temperaturen houden we in ieder geval tot en met woensdag of tot aan woensdag tot en met dinsdag moet ik zeggen schijnt het hoor, ik heb het gehoord, ik weet niet of het is maar ik heb het gehoord muziek, maar, eens een keer Dave Barry de zon heeft een strange effect op mensen jawel dat nog lekker, nog lekker leggen ze in die mierenhoop daar, uh, aan de zee He? we blijken niet tussen liggen als nou. je het lief zegt nou ik zou er niet tussen willen liggen hoor nee dat dan lijkt uh, nou helemaal niks nee. nee dan blijf ik toch liever in Tunesië Tunesië ja, ja dat was lekker gisteren hè Tunesië ja heerlijk heerlijk ja, ja. heerlijk daar nou, ja ja Gouden dag golden when nothing holds. when all the lights have turned away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 Ah, oh ja. Ik weet al wat het is. Maar goed, oké, okay, dat was. Uh, <laughs> ik hoorde zo'n zo herrie op de achtergrond. Ding, wat is dat toch? Maar nu weet ik het. Uh, Oké, okay, um, wat wou ik zeggen? Ja, dat is gewoon de aircode, die hoort op de achtergrond. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Vangt nee. die een beetje op. Een beetje, we moeten wel een beetje frisse lucht hebben natuurlijk hier in, de, in, de, in onze studio. Ja. Hè, dat is lekker. Maar ik ga hem zo de weer uitzetten. De Ja, ik ga hem zo weer uitzetten. Maar goed, oké, okay, maakt niet uit. Uh, dit was Laura Jansen en het nummer, dat heette Golden. Ja, Golden dus. Ja. Dat zijn de Beach Boys. Ja, Kokomo. Past wel een beetje met dit weer. There's a place called done. Ik heb wel eens gehoord dat Cocomo helemaal niet bestaat. Dat het gewoon een verzonnen, verzonnen plaats is die voor dit liedje. Maar goed, het blijft een heel mooi liedje. In ieder geval worden er allemaal plaatsen opgenoemd waar je met dit in de zomer heerlijk kunt toeven. Key Largo, um, Montigo is ook fantastisch. En Aruba, natuurlijk, dat ben ik zelf al geweest. Dat is, dat is ook helemaal te gek natuurlijk. Dan heb je fantastisch weer. Bijna het hele jaar door. En dat is wel lekker natuurlijk. En waar we het hier met drie, vier dagen moeten doen. Heb je het daar gewoon het hele jaar zo wat? Ja, dat is dan wel weer lekker.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 No sin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 Ja, ik zat toevallig afgelopen, uh, zaterdagavond was het geloof ik, zat ik, uh, nee, ja, was aan? ja, was zaterdagavond. Zat ik eventjes uh, te zappen bij de televisie, toen kwam ik een klein stukje van Concert Sea tegen. Dat wil ik toch nog wel eens helemaal zien, want dat was helemaal indrukwekkend, want de zong... Uh, bad van, van Raccoon, die zong dit nummer samen met Pascal van, uh, van, van, van Bluff. Geweldig was dat, dat was echt geweldig, dat was zo mooi. En uh, daarna zag ik uh, nog wat van Bluff, ik moet het nog eens een keer even helemaal zien. Het was wel een belevenis trouwens hoor, dat concert at sea, dat lijkt me toch wel een fantastisch gebeuren. Dit is Joe Cocker, nou, een nummer van The Love and Spoonful. En het past ook weer bij het weer jongens, Summer in the City. For go out and find the girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it'll be alright Baby, don't you know Chanel is van The Love in Spoonful uit de zestiger jaren zelfs. Maar uh, dit is toch wel een hele lekkere versie hoor, Joe Cocker. Maar die is er natuurlijk een meester in om nummers van anderen nog eens even naar, lekker naar zijn hand te zetten. En ze dan bijna altijd te overtreffen. Dat vind ik altijd zo knap van Cocker. Dat hij dat kan. Uh, dat, dat, dat was met Little Help From My Friends. Het eerste nummer wat hij deed, was dat al zo. En uh, dat is alleen maar doorgegaan. Zo. Alles wat hij aanpakt, dat, dat is gewoon toch eigenlijk net even mooier weer dan het origineel. Soms. Uh, meestal. Laat ik het zo zeggen. Meestal niet altijd, maar meestal wel. Guus! Zeeën van tijd. Maar zeker als je aan het strand ligt, hè, dan heb je zeeën van tijd hoor. En een lekkere zee voor je. Oeh! Wat van Guus. Hè? Ik, ja, ik bedoel, ik vind het weer een heerlijk nummer. Lekker meezingen, lekker, lekker stevig, uh, de, dat vind ik toch, van zijn laatste cd's. Ja, ik, zal ze, ik, ik zal een hele cd van hem kopen, maar wat hij doet vind ik toch wel te gek. Guus Meuwens was dit en het komt van zijn laatste cd, het kan hier zo mooi zijn. En dat liedje dat heet Zeeën van Tijd. Nou, dat kan. Goed, we draaien er nog in en dan gaan we u even uh, vertellen wat het weer gaat doen de komende dagen. Dat uh, krijgt u te horen van onze Angela natuurlijk. Maar eerst... The Simple Minds, don't you forget about me. De Simple Minds waren dat en dat, dat heette dus uh, Won't You Forget About Me of zoiets. Of daar een trend, daar trend, ja, dat zal het wel geweest zijn. Oké. Okay. -E -E -E het weerbericht van Ja Jawel. Na een uh, zonovergoten weekend met bijzonder aangename temperaturen zal er ook vandaag helemaal niets veranderen in het huidige weerbeeld. Het is en blijft overwegend zonnig... en een paar sluierwolken vallen eigenlijk niemand op. Ook op het strand was het erg aangenaam... want de zeewind bleef grotendeels achterwege. In Zandvoort was het zowel op zaterdag als op zondag ruim 22 graden... en even lang inwaarts liep het kwik op tot nog net geen 25 graden. Ook vandaag is het dus zonnig en lekker weer buiten... Pas op woensdag komt er wat meer bewolking en draait wind naar het noordwesten. De gevolg daarvan, het gevolg daarvan is dat de temperatuur langs de kust tot onder de 20 graden zakt. Maar ook elders in de regio zal 20 graden toch echt wel het maximum haalbaar zijn. Het blijft wel droog en ook op langere termijn hoeven we nog geen weerslag, neerslag te verwachten. En uh, woensdag krijgt u meer weer. To tell your ass to swag on me, even when you're dead, cash, I mean, it's all unfair. I'm on a, a year, not dare, with I pull apart? I let you uh -uh. pay me back, nothing like your leg. He's too square for you. He don't smack that as I pull your hair like so. I just watch him and wait for you to salute that you did. Pimp not many women. There are a few did. Pimp, and I'm a nice guy, but don't get it. Een beetje de zomerhit is van uh, dit moment. Uh, Robin Thicke. En uh, dat noemen dat heet dus Blurred Lines. En dat is echt, uh, ja. Ik zag toevallig nog een stukje over. Uh, ja, vorige week in boulevard of zo, geloof ik. Zat ik even te kijken. Ik kijk nooit naar natuurlijk, maar goed. Uh, nu wel een keer. dus dat zag het Gaat helemaal goed met die man. Hij maakt de ene. Hij heeft gewoon, uh, nou ja. Uh, de zomerhit. Zou ik maar zeggen. En het uh, is lekker tijd voor zomerhit, toch? Ja, is... ja, daar is het wel de tijd voor. Ja. Vooral wanneer die nachten ook een beetje tropisch gaan worden. Ja, dan nou valt dat tot dusver wel een beetje mee. Nou, ik, ik vond het lekker hoor. Gisteravond nog even in, in de tuin. Zo. Woe, the Eagles. One of these nights. Of zoiets. De vraag is of ze voor die koortjes gewoon verkeerd op hun fiets zijn gaan want hoor. Yes. Ze, ze gaan bijna nog hoger dan een sobrandje. Oh, dat had ik niet zo. Yes. Volgens mij hebben ze een fietstochtje zonder zadel gemaakt eventjes hoor, dat ze dit, uh, dat ze dit op gingen nemen. Wat denk jij ervan? Nou? Nee? Nou, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Dus. Ja. Een fietstochtje gemaakt met een fiets zonder zadel. Mm -hmm. al, dat, dat zijn die hoge stemmetjes komen. Ja, of verkeerd afgestapt uh, met die stang ertussen. Dat, uh, dat, dat kan ook, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, laten we ons daar maar ons niet te veel bij voorstellen met dit mooie weer. He? Nee, zo? laten we dat maar niet uh, doen. Laten we maar niet doen. Nee. Nee. Laten we lekker nog een muziekje gaan doen. Vind je niet? Oh ja, wat ik trouwens nog wel even uh, wil vertellen, dames en heren... Uh, want wij kregen daar een berichtje over uh, het weekend. Uh, aanstaand weekend uh, wordt het ook wel weer leuk... want dan schijnt het, theater, uh, schijnt het theaterfestival De Parade in Zandvoort te zijn. Dus dat, uh, dat is wel leuk, daar kregen wij een berichtje voor. We hebben ze al uitgenodigd om uh, wat te komen vertellen... en dat gebeurt misschien woensdag wel of donderdag. Je weet maar nooit. In ieder geval, aanstaand weekend komt, komt dus het uh, theaterfestival De Parade. En dat is leuk, hoor. Uh, theaterfestival Caravaan. Of Caravaan is het. Oh ja. Ja, Karavaan, ja. sorry. Sorry, ik, ik zei de parade. Nee, het is Karavaan. Ja. ja. Maar dat is wel leuk. Ja? Goed? Ja. ja. Het is hartstikke leuk. Nou, de, we hebben ze al, Jij, en we hebben ze een uitnodiging gestuurd. En ik ook. Dus. Dus, nou, dat zijn twee. Dat, dat twee, is dubbelop. Dat is dubbel op. Goed, dus aanstaand weekend de Karavaan. Ja, ik ben in de war met de Parade. Nee, sorry, ik herstel het gelijk. De Karavaan komt dus naar Zandvoort. Aanstaand weekend. One way.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 Prachtige jonge bandjes, dames en heren, waar de jonge meisjes helemaal gek van zijn. En uh, ik moest afgelopen zondag wel verschrikkelijk lachen. Want dan hoorde ik op de radio een kolom van iemand, ik weet niet meer wie die man heette, maar hij was wel heel erg uh, scherp. Uh, vond ik wel leuk over al die talenten achter die er op dit moment zijn, zoals X-Factor, natuurlijk en The Voice en dat soort. En die ging dan toch tegen te keren. Een van die opmerkingen vond ik wel leuk, want afgelopen vrijdag, als ik het goed heb tenminste, ik heb het niet gezien, maar want ik kijk er nooit naar, maar goed. Uh, hoorde ik weer over zo'n boybandje dat, uh, dat, dat dan die X-Factor gewo gewonnen schijnt te hebben, waar al die jonge meisjes dan weer helemaal gek van zijn. En de, die man die maakte een verschrikkelijk mooie opmerking. Uh, ja, zo'n bandje, dat was wel ontzettend leuk natuurlijk. Ze zijn nu helemaal popiopie en over twee jaar staan ze gewoon weer artikelen af te prijzen bij de blokker. <laughs> ja, dat vond ik wel een hele mooie. Dit is de band Barclay James Harvest. Met een liedje dat uitsluitend bestaat uit titels van Beatle liedjes. Let maar op. Die bestaat uitsluitend de tekst, althans, uit eh, teksten van de Beatles. We komen er aardig wat voorbij, als je het zo hoort. Barclay James Harvest, oorspronkelijk een beetje een bent. En eh, daar hadden ze ook wel redelijk succes mee. Maar dit was toen echt wel een hitje voor ze. In eh, Ik dacht 74, 75, zo'n beetje. Jay, Barclay James, James Harvest dus. Met een liedje dat heet Titles. Jawel, wel, Titles. Give me a second I need to get my story straight. in the bathroom getting higher than the empire Special for for me just across the bar. My seat's been taken by some Asking about a scar. I know I gave it to you months ago. I know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 No, I know. Tonight. Ja, en als je nou toevallig iemand is zandvoort die op dat balkonnetje of in het tuintje gewoon helemaal uit de dak stond te gaan. Nou, dan was dat juffrouw Jannie. <lacht> Speciaal voor haar. Leuke plaat van uh, Fun en dat heet uh, We Are Young. En uh, ook trouwens, er is nog iemand die hem erg leuk vond. Dat ontdekte ik t, uh, bij de opening een paar weken geleden. Ivo, die vond, vindt hem het ook een mooie plaat. Dus als jullie Ivo, ook geluisterd, nou, was hij ook een beetje voor jou. Ja?